Sit van der Linde met het NOS-journaal. De dader van een schietpartij waarbij de Amerikaanse activist Charlie Kirk omkwam is nog op de vlucht. Autoriteiten hadden iemand aangehouden, maar die werd weer vrijgelaten. Toen bleek dat hij niet aan het profiel van de verdachte voldeed. Kirk werd neergeschoten tijdens een bijeenkomst op een universiteit. Hij was een vertrouweling van Trump en populair onder conservatieven in de VS. Politici reageren geschokt op zijn dood. Oud-president Obama spreekt van verachtelijk geweld. Nederland wil toch op nationaal niveau producten uit Israëlische nederzettingen boycotten. Een paar weken geleden stapte NSC nog uit het kabinet... omdat de andere partijen deze stap nog niet wilden zetten. Maar nu is er een Kamermeerderheid voor, inclusief de VVD. Die partij wilde eerst afwachten of er Europese maatregelen konden komen. Kamala Harris haalt in haar binnenkort te verschijnen boek hard uit naar Joe Biden. Ze noemt het roekeloos dat de Democraat zich vorig jaar herkiesbaar stelde als president. Dit was geen keuze die overgelaten had mogen worden aan iemands ego of ambitie. Het had meer moeten zijn dan een persoonlijke beslissing, schrijft Harris, die uiteindelijk de Democratische presidentskandidaat werd toen Biden zich terugtrok. In Kuik is bij archeologische opgravingen een Romeins olielampje gevonden. Het is zo'n 1800 jaar oud en nagenoeg intact. Vooral de versieringen maken de vondst uniek, zeggen archeologen. De vondst werd gedaan op het voormalige nutritia terrein waar vroeger een Romeins grafveld lag. Er zijn verder ook munten, vazen en andere sierstukken opgegraven. Het weer enkele pittige buien vannacht met aan de kustkans op onweer. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen eerst droog met ook zon, maar voorals middags volgen weer stevige onweersbuien. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Waiting for you Van Zandvoort. Dit is ZFM.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 T.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 I'm Queen of Fox, independence, she got soul in the beauty of a melody